Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en vertraagd. Vanochtend werden de laagste temperaturen in 27 jaar gemeten in Nederland. In Lelystad was het om 9 uur min 22,9 graden.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 In de Randstad een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen 2 kilometer. De rechte is dicht. De A27 Breda Utrecht is dicht tussen werken dan de Alfred Avelingen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef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 Oh. <laughs> en je rijdt dan wel in een auto zonder, uh, zonder deuren Ja, dat is voor echte mannen hè? Ja, Of mannen die geen, autos die geen deuren kunnen kopen bij een auto Maar <laughs> nou goed, wij zitten weer in Hotel Hoogland met Goedemorgen Zandvoort uh, De editie van vandaag gaan wij uh, doen met z'n tweeën Ja. Ben Zonneveld En Daan Lefferts aan de knoppen Robert-Jan die doet de snuffelstage die zal er ook even achter gaan staan denk ik of niet Robert-Jan <laughs> Nee hij, kon, hij gaat alleen kijken Gert-Jan eh, Kuik doet de koffie gaat heel ons, Gert Kuik gaat heel ontspannen zitten ja, ja. Eh, We krijgen graag een kopje per uur heb ik ja. begrepen. Dus We, dat, we hebben wel ik, een uiterst Professionele drastisch. gast hier ja, nou, Het gaat wel echt drastisch worden Misschien dat het programma leider Albert-Jan daar wat aan kan doen straks <laughs> ja. Dat waren al, al, alvast een paar Dienstmededelingen dus over koffie En, uh, en, en regie uh, ja wat gaan we allemaal doen dan vandaag ja nou uh, zometeen uh, muziekje dan uh, gaan we praten met uh, ene Zonneveld geen idee ik denk dat jij het interview maar moet doen want ik weet niet waar het over gaat maar oké, okay, dat, uh, dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel. <laughs> uh, en daarna komt uh, Janie van Dijk van het IVN, natuurorganisatie, komt vertellen wat, uh, wat voor de activiteiten zijn en wat het IVN eigenlijk is. Het is natuurlijk wel een hele waslijst wat zij allemaal doen, hè, in de duinen op het strand. Ja, en, en dat we daar misschien wel wat meer gebruik van kunnen maken als ja, zandvoorters ook. En uh, zo uh, tien over half elf komt uh, Jules Fransen, die uh, gaat praten over de... Competitie raadje plaatje, daar waar hij de winnaar van is. Ja. En misschien want hij is ook die initiatiefnemer over het ijsbaantje... daar waar het gemeenschapshuis heeft gestaan. Ik zag ze wild spuiten afgelopen dagen. Dus ik ja. ben benieuwd of het uh, anders. Ah, alles... is. Ze waren eerst proberen het plastic neer te houden op de windsel <laughs> ja. steeds onder. Maar goed, daar gaan we met Jules over praten. Nou ja, dan hebben we de boodschap in het nieuws. Ja, en aan het tweede uur, dan gaan we eerst nog een heleboel muziekjes draaien die jij weer uitgezocht hebt. Dan komt Ellen van de fractievoorzitter, terug. ...van de VVD nog eens even nakaarten over het hek. Ja, nou, er zijn wat open eindjes. Ja, Ik heb ja, nou, nog wel wat vragen van, daarover. Laten we het van het begin af aan tot ja. het uh, bericht van gisteren... ...met ja. maar eens doornemen. Ja, nou, ze heeft in, de VVD heeft een interpolatie gehouden. Ik ga ook eens vragen of ze een interpolatie wil houden over de ladderwagen. Want daar is het helemaal stil over. Ja, en dat speelt en toch ook? we toch weer een keurige foto van in, uh, in de krant stond. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja... Daarna krijgen we uh, Roy van Buringen met de winnaar uh, van de Talent of the Voice. Ik heb het gisteravond niet gevolgd, dus voor mij is het een verrassing wie er gewonnen heeft. Voor mij ook, ik ben gisteren wel even geweest kijken. Het was uh, redelijk druk en gezellig in uh, MX. Ja. XL, sorry. En uh, we gaan zien wie de winnaar is geworden ja. of winnares is geworden. Ja. En dan komt uh, Erik Wijers van het circuit nog even praten over wat er allemaal gaat gebeuren in uh, dit seizoen. Ja. Er staat weer een heel programma op. Ja. Met, uh, snelle auto's. Goed, maar we beginnen rustig. Joe Cocker, Up Where We Belong. Is long, There are mountains in our way, but we climb the stairs every day. Love. Where belong, Joe Cocker. Een rustig begin van de ochtend, Ben. Ja, uh, een uh, heel rustig begin. Ik uh, moet trouwens nog wel even uh, de firma De Lip namens de Club van Zes, oftewel de Vrienden van Zandvoort, bedanken voor alle sponsorgeschenken die zij gisteren gegeven hebben. Uh, waarbij? tegelijkertijd gelegenheid van ons maandelijkse bijeenkomst. Oké, okay, goed. Bij deze dan. Dankjewel. Ben, je Ben, jij zit hier uh, om te praten over de nieuwjaarsreceptie. Daar ben je helemaal vol van. Nou, het is eigenlijk alweer geweest. Uh, er werd net al een beetje door de, de, de koepleger Gerd-Jan al een beetje uh, over gesmuikt. Maar uh, we zijn eigenlijk al bezig met de volgende. Uh, maar toch even terugkijken. Wie zijn we? Uh, de, de gemeente is daar de, de kartrekker in. Ja. Dat is een, het is een wens van de burgemeester om, uh, om liefst met zoveel mogelijk mensen een, uh, een nieuwjaarsreceptie uh, te geven. En ik moet eerlijk zeggen... Uh, twee initiatiefnemers Die uh, En waar ik er een van ben geweest En uh, Jan-Hein Karee Die hebben dat jaren geleden al eens onderzocht En ja. toen bleek er eigenlijk geen draagvlak voor te zijn Maar ja toch uh, Wilde de burgemeester dat graag nog een keer doen Dus wij hebben gezegd dan gaan we dat toch proberen ja. En, uh, zoals het in wordt met meerdere dingetjes is wat het voor het eerst gaat gebeuren Is er uh, weinig animo en uh, er wordt met argus ogen naar gekeken van, Kat uit de, de boom he? Ja, het beruchte kat uit de boom, moet dat wel zo nodig? En uh, uh, naarmate de, de maanden volgden werd er steeds meer uh, enthousiasme gezien uh, Van clubs die eigenlijk nooit een receptie uh, voeren tot mensen die dat wel doen en uiteindelijk zijn er 13 partijen bij elkaar gekomen. En ik zal ze even noemen. Het waren de, de beeldende kunstenaar Zandvoort, gemeente Zandvoort als karttrekker, de koninklijke horeca Nederland, New Wave Muziekschool, Ondernemersplatform Zandvoort, Ondernemersvereniging Zandvoort, Het Rode Kruis van Zandvoort, de Stichting Vierdaagse, Stichting Zandvoort Promotie, de VVD van Zandvoort. Als enige op. politieke partij. Ja, nou daar kom ik zo nog even op terug. De VVV van Zandvoort, de krant en de hockeyclub. Okay. Dus eigenlijk uh, is het best wel een brede vertegenwoordiging ja. van, van het Zandvoortse. En uh, je krijgt natuurlijk het idee van we hebben het gezien, misschien moeten we misschien moeten ons of gaan we ons aansluiten. Dat is eigenlijk een beetje het idee. Uh, ja, nou de, de VVD, de politieke partij uh, daar is ook wat over gezegd. Terwijl aan het begin gewoon gezegd is dat iedereen mee mocht doen. En als je dan uh, gaandeweg hoort van nou ja, het is toch een politieke partij. Ja, jammer dan. zou niet weten waarom niet. Nee, waarom niet. Het is juist het idee om, om iedereen bij elkaar te brengen. En als jij als, als club of als uh, politieke partij of als vereniging het idee dat je altijd in die locatie moet zijn waar je het al honderd jaar gedaan hebt is het ook goed Ja. Nou, bij zo'n gelegenheid lijkt het me lastig zeker als een politieke partij om daar je verhaal neer te leggen van wat hebben we bereikt en wat willen we nog gaan bereiken of, uh, het politieke praatje, hè? even ja. terugkijken en vooruitkijken, ja, dat is natuurlijk daar lastig het, uh, het, het, het gesprek of het, de speech van de, de politieke uh, mensen, of de voorzitter van een, uh, van Horeca Nederland, of de voorzitter van een andere vereniging. Ja, dat gaat daarin niet, want je kan natuurlijk geen 13 speeches houden. Nee. Dus uh, er is besloten dat uh, de burgemeester als, uh, als eerste burger één uh, praatje zou houden. En dat ja. heeft hij ook uh, keurig gedaan. Er zijn een aantal uh, dingen uh, doorgesproken door hem. En uh, voor de rest is er niet op, uh, op, op een andere participant teruggekomen. Ja. En ja, uh, ik, ik, ik denk niet dat je het zou moet doen dat uh, uh, 13 sprekers moet hebben. Nee. En je hoeft ook niet uh, iedereen daar te hebben, neem ik aan. Ik, ik, ik, bijvoorbeeld, uh, uh, er is altijd uh, de bekende nieuwjaarsreceptie van de KNRM... Ja. ...die die gelegenheid aanpakt om sowieso sympathisanten te werven... ...maar ook te laten zien wat ze doen. Ja, nou, de, de, dat zijn de, de geëikte dingen. De KNRM doet het in de schuur, punt. Ja. En uh, de watersportvereniging doet het op Post-Noord. En dat is ook al honderd uh, jaar zo. En ik heb ook niet het idee dat je die direct gaat overtuigen. Maar misschien dat er. Uh, soms wordt gezit iets van 30 verenigingen. Ja. Nou als daar uh, zo'n twee derde aan, aan gaat aansluiten, dan uh, moet je toch wel naar een grotere locatie. Ja, maar in de lijst die je net opnoemde, is mm -hmm. het al breed vertegenwoordigd. Je ziet de commissie, je ziet ja. de politiek, je ziet maatschappelijk leven, je ja. ziet de overheid. Nou ja, dat is ook een beetje het, het, het idee. En het idee van, van deze lijst is ook dat je uh, zo'n receptie samen doet, maar het gaat natuurlijk veel verder als een receptie, want al deze mensen die, die zien elkaar, die kennen elkaar en het versterkt de samenwerking voor allerlei activiteiten in Zandvoort alleen maar beter ja, uh, ik zie even niet het genootschap uit Zandvoort erbij nee, bijvoorbeeld, nee, uh, dat is jammer maar dat is een communicatiefout geweest en ik ben er wel van overtuigd dat zij uh, denk ik volgend jaar wel gaan aansluiten ja, ja. nou, het kan natuurlijk ook interessant ik ben jarenlang penningmeester van een, een Geheel geweest. Het is een zeer bekende club van Ja, En uh, het is heel interessant om je kosten te drukken door het gezamenlijk te doen. He? Ja, natuurlijk. Uh, de, de, kijk, het, het idee is ooit eens een keer ontstaan, dat is echt al jaren geleden... ...dat een, uh, een aantal mensen elkaar tien keer in één week tegenkwamen... ...en iedere keer met een biertje of met een, met een wijntje in de hand ja. op allerlei recepties. En daar komt het ook vandaan. Dat betekent dus dat uh, als je niet zes keer ergens heen moet... ...dat de penningmeesters vijf keer kosten uitsparen, want je hoeft maar één keer uh, een stukje te betalen. En het is wel zo dat uh, de gemeente als, als karttrekker het grootste gedeelte gefinancierd heeft... ...maar er is van alle uh, participanten gewoon een bijdrage gevraagd. Ja, ja, natuurlijk. Dus en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je aan een aardig bedrag. Ja. En daar kan je dus best wel wat uh, voor doen. Ja. Ja. Nou ben je er geweest. Hoe was het bezoek? Uh, uh, uh, waren er veel mensen? Nou, wij schatten het op, uh, op 350, uh, 375 mensen. De, zaal, de grote zaal zat vol... Uh, het was in het gebouw de Krocht overigens. Uh, zoals je kent is dat de grote zaal en links de uitloop met de bar en daarnaast ja. is nog een stuk zaal. Ja. Uh, de, de planning was alles in de zaal. En uiteindelijk hebben we toch de overloop, het kleine zaaltje, moeten ja. gebruiken omdat het vol was. Ja. Nou, we hebben het een beetje kunnen tellen aan, uh, aan de glaasjes champagne en dan doe je er wat op wat, wat niet, uh, uh, niet weggegaan is. Dus wij komen aan zo'n 350, 375 mensen. Nou, dat vinden wij voor de eerste keer heel erg goed. En kon je zien dat daar... Want de bedoeling is natuurlijk dat het ook wel wat sociaal is. Uitwisselen van nieuwtjes en... Dat dat ook plaatsvond? Elke deelnemende organisatie die had een eigen staattafel gekregen... die zij konden versieren. Ja, dat valt eigenlijk achteraf toch een beetje in het niet... omdat het heel druk is. En je dus niet meer kan zien welke tafel bij wie hoort. Maar goed... Uh, er werd uh, uh, van tafel naar tafel gewisseld en onderling stond men uh, gezellig te keuvelen van uh, hoe het met jouw organisatie is en hoe het met andere organisaties zijn. Uh, ja. Ik heb zelfs begrepen dat de hockeyclub nieuwe leden uh, geworven heeft op die avond, dus nou ja. dat had toch wel zijn zin. Ja. Uh, en nou naar uh, volgend jaar. Uh, ja. Wat hebben jullie geleerd van deze keer en wat ga je anders doen of aanvullend doen? Nou ja, waar we zeker naar moeten gaan kijken is naar de locatie. Hoewel ik de, de, de Krocht een geweldige locatie vind. Ja. Midden in het dorp, dus niemand ja. hoeft ver het dorp uit. Maar als er nog twee organisaties zich aanmelden, bijvoorbeeld dan zit je op 15. Dan moet je toch gauw weer op 50 mensen erbij rekenen. Dan wordt het een beetje krap in, in gebouwde Krocht. Dus misschien moeten we tegen die tijd maar eens gaan kijken naar een andere locatie. Er zijn locaties, zat natuurlijk in antwoord. En je moet ook een beetje wisselen. Je moet niet blijven hangen op één, één stek. Uh, we hebben gesproken over de zichtbaarheid van, uh, van de deelnemers. Willen ze dat? Willen ze met, met, met grotere zichtbaarheid uh, zijn? Of vinden ze het zo wel goed? Ja. Uh, voor de rest ja, vonden wij het zo wel goed. Ja, de garderobe was een beetje vol. Dus dan, dat is een aandachtpuntje. Ja. En ik denk dat het zo wel goed was. Op deze manier. Ja. Uh, en een grotere locatie. Ja. ...Louis Davis oh, ja. is geen optie. Nou, daar zijn we ook bezig De blauwe kijken. tram. En, uh, dat, dat was ook een van de opties. Maar ja, helaas uh, is dat in. Dan heb je eigenlijk drie locaties in één. Ja. Je hebt het bargedeelte. Ja. Uh, de hal moet je dan erbij betrekken. En ja. dat is de aula van de Maria school geloof ik. Het eerste gebouw links. Die ja. is de zaal. Ja, ja, ja. En dan heb je dus een receptie verdeeld over drie vlakken. Ik denk dat dat niet... Ja, en je hebt die hele hoge trap die er zit. En ja. Zeker voor mensen die wat moeilijker lopen is dat toch wel een obstakel. Ja, hoe graag we het ook in het LDC hadden willen doen, het had een aantal praktische bezwaren. Ja, ja, ja. Dus ja, dan zie ik het toch al gauw aan, aan of een hele grote strandtent, of misschien uitwijken naar de centerparks. Of de sportzaal Of een sportzaal, de korverhaal. Ja. Kortom, er is best wel wat, uh, wat over na te denken hoor, dus uh, het is nog niet zo dat het een draaiboek is van hier ligt het en klaar. Ja. Maar ja, het, de voorzet is gegeven en we gaan zien wat er van komt. Mag ik samenvatten dat jullie wel tevreden waren over hoe het verlopen is? Met ja. een paar puntjes waar je op gaat letten, ja. maar zeker voor herhaling vatbaar. Ja, dat denk ik wel. En uh, alle deelnemende uh, verenigingen en clubs waren ook enthousiast. Dus het staat open voor volgend jaar. Oké, okay. goed. Wilde je nog meer hierover kwijt ben of was dat zo ongeveer? Nee, we doen het wel oh. volgend jaar in november met de aanloop. <laughs> Oké, okay, goed, dan doen we dat. Goed. Nou ja, wat ouder en wat wijzer geworden. Alan Parsons, old and wise. Ja, er wordt, er wordt druk geschoven en gesnuffeld achter die uh, schuiven van uh, Daan en Robert Jan. Dus het gaat allemaal wel goed met de snuffelstage. Ja, dacht het wel, ja. We zijn er weer. Uh, tegenover ons zit geheel zonder papier alles vergeten in Bennebroek. <laughs> <laughs> Jannie zit aan. Jannie, Jannie. Oh, heb ik het verkeerd gezegd? Ja. ja. Jannie. van Dijk, IVN. Ja. We hebben uh, vaak programma's van IVN, uh, excursies. Ja. Er is zat te doen, maar IVN houdt niet op bij excursies, hebben nee, wij begrepen. Wij hebben ook een, een meer dan een A4 vol met wat jullie allemaal doen. <laughs> uh, eerst vraag, waar staat IVN voor? IVN staat uh, formeel voor Instituut voor Natuur Educatie. Uh, dat is een uh, wat ouderwetse naam, wij bestaan al 40 jaar. Uh, wij gebruiken dus ook die uitgebreide naam niet meer. <clears throat> Tegenwoordig zeggen we IVN uh, voor Natuur en Milieu Educatie. Hmm. Dat is eigenlijk uh, een soort merknaam, net als dat je zegt uh, uh, wc, terwijl niemand meer weet wat wc betekent. Waterkloos of uh, ja, u wel. <laughs> Mijn kinderen weten het niet meer. Nee, nee, maar dat nee. is gewoon een, een IVN een is, naam een voor merknaam. Iets. is een merknaam. Ja. Goed. Ja. Uh, de schuine streep zuid maar land. Moet ik daaruit uh, uh, zien dat IVN uh, landelijk is? IVN is een landelijke uh, stichting. Met uh, in elke provincie een consulentschap. Dat zijn betaalde medewerkers die uh, uh, veel deskundigheid mm -hmm. hebben op het gebied van natuur en milieu. En uh, wij zijn een afdeling, uh, zuid er zijn Nederland is verdeeld over een aantal afdelingen. Dat zijn zelfstandige uh, verenigingen. Wij zijn ook een zelfstandige vereniging met eigen leden, eigen bestuur en eigen rechtspersoon. En vanuit die landelijke stichting worden wij ondersteund met deskundigheid. Nog even terugkomend op die consulenten, ja. professioneel, wat moet ik daarbij voorstellen, biologen? of Ja, of zo? dat zijn bijvoorbeeld biologen, dat zijn geologen, dat zijn ook mensen die heel veel weten van de natuurwetgeving in Nederland, van de milieuwetgeving in Nederland. En die kunnen wij bijvoorbeeld ook voor juridische zaken inschakelen om, om hulp of voor bijvoorbeeld een uh, overeenkomst, we hebben pas geleden in november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Nationaal Park samen onze gidsen van het IVN die gidsen in het Nationaal Park maar de PR van Nationaal Park uh, daar maken wij graag gebruik van het is een, uh, een bekende uh, organisatie en wij hebben de samenwerkingsovereenkomst juridisch ook laten toetsen door die consulenten uh, vanuit de Landelijke Stichting dus zo helpen ze ons. Consulent betekent consulent voor de afdelingen, ja. niet, niet voor het publiek. Nee, nee, ze zijn echt bedoeld om ons te ondersteunen professionele bij ondersteuning. professionele ondersteuning. Exact. Um. Ik zie hier een aantal dingetjes staan. Uh, het organiseren van evenementen zoals de paddenstoelendag in Elsboud. Ja. Uh, Dag van de Zee. Ja. Zeeweek in Zandvoort. Die hey, ja. komt bekend voor. Ja. Ja. Ja, helaas is dat te zielen, maar da daarover gaan we een andere keren uh, praten. Ja. Uh, nou, als je er toch over begint, dan, uh, dan ga ik daar ook over verder. Uh, tijdens de Week van de Zee ja. sloot jullie altijd wel al heel snel en heel erg enthousiast aan. Dat is me ja. altijd al opgevallen. Klopt. Ja, klopt. Uh, die zeedagen die zijn er nog steeds, ondanks dat de Week van de Zee te zielen is. Uh, ik ben er een paar keer bezig kijken en het valt me op dat dat zijn allemaal vrijwilligers. Ja, klopt. En ze zijn allemaal super enthousiast. Waar ja, komen al die mensen ook. vandaan? Ik zou het niet weten, uh, maar we hebben nou, we hebben de plaats, ze komen wel uit deze ze? regio. Nou, we hebben ook mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam, hoor, waar een eigen afdeling is, maar die zijn bij onze vereniging uh, aangesloten. Die, die vinden het bij ons leuker. Ja, we hebben 200 uh, leden. Elk lid is uh, actief bezig en doet iets voor de vereniging. En we hebben nog 150 donateurs die ons dan ondersteunen op financieel gebied, zou ik maar zeggen. En wij hebben heel hoog in het vaandel dat het leuk moet zijn, dat je moet genieten van de natuur om je heen, maar dat je er ook verantwoordelijk voor moet zijn. En ja... Op de een of andere manier hebben we een soort, soort sfeer onderling die, uh, die bijzonder uh, uh, positief is uh, en enthousiast. En de vrijwilligers die zijn echt uh, stuk voor stuk heel enthousiast. En dat ja, is iets wat je... Ja. ja, dat is aanstekelijk, denk ik. Dus... Maar het, is, het is dus wel heel erg, uh, laat ik het woord maar weer eens gebruiken, breed. Ja. Uh, je zit op strand, je ja. zit in de duinen, ja. uh, je zit in parken. Uh, en ja. Dus waar er ook natuur staat, daar zijn jullie... Uh, bezig met, met, met te vertellen hoe het in elkaar zit Ja en hoe uh, belangrijk het is Om er zuinig op te zijn we, ja. we doen ook excursies bijvoorbeeld in Hartje Haarlem Daar is ook oh. nog natuur te vinden Stadstuinen, of, uh, Stadstuinen ja. We hebben uh, natuurouders Waarbij we ouders op scholen Op lagere scholen ondersteunen Om weer de kinderen uh, wat, wat liefde voor de natuur bij te brengen ja. uh, We helpen bij schooltuintjes We doen kinderexcursies uh, Het is, het is uh, inderdaad heel breed ja, ja Jani, maar jij hebt het nu over het uh... ...educatieve elementen. Ja. Zijn er nog andere dingen die jullie doen? Ik noem het daadwerkelijk... Uh, ...kappen van uh, ja, vogelkers? Ja, doen we ook. En, ja, absoluut. Wij hebben een werkgroep... ...die heet... Uh, uh, ...de natuurwerkgroep, noemen we die. Uh, en dat is een werkgroep waar... Uh, uh, ...de coördinator om de zoveel weken... ...de natuur ingaat... In, uh, ...op verschillende gebieden... ...in uh, onze regio, met een aantal vrijwilligers. En die gaan inderdaad vogelkerskappen... ...in de duinen of... Uh, op de lieden bij, uh, Haarlemmermeer, of bij de Haarlemmer. Uh, hoe heet het? Haarlemmerlieden. Uh, snoeien, uh, uh, rietkragen, uitdunnen. Uh, nou, dat wat nodig is, bennenbroeken, bos. zijn ze ook vaak. Uh, uh, wildgroei aan het kappen, ja. aan het zagen. En dan mag je lekker zagen en kappen. overigens komen er heel veel leden, nieuwe leden. bij deze. Uh, uh, uh, ja, je kan het geen excursie noemen bij dit evenement. Werkdagen. Deze werkdagen vandaan. Ja. Dat levert ons heel veel leden ja. op. Ja, ja mensen dan, vinden dan, dan dat mensen leuk. Mensen die gewoon een keer komen kijken? Ja. Dat, dat is toch wel leuk? Ja. Je, want ik sluit me aan bij die... En die ja, sluiten ja. zich aan. Leuk. En vergis u niet, het zijn geen geitenwolle sokken mensen. Er zitten wethouders ik nee niet. <laughs> <laughs> er zitten, ze zitten er wel tussen wat je vroeger geitenwolle sok noemt. Maar we hebben ook economen en bankmensen en ingenieurs en dat... wethouders. Er zit van alles tussen. Is, ja. dat, is dat nou echt zo... Um... <laughs> zo veranderd, want gaat even gekscherend terug naar die geitenwolle sokken dat waren <laughs> natuurlijk eigenlijk de aanstichters ja. uh, van, van de natuur ja. uh, en niet alleen de natuur, maar eigenlijk allerlei actiegroepen waar wat te verzinnen was ja. werd gelijk geitenwolle sokken groep ja. uh, liefst met een baardje en een puntmuts ja. op, dan waren het ook nog kabouters die groep is dus helemaal veranderd, want zo, ja. zoals u zegt, uh, van elke pluimatie is er iemand bij. Ja. Is dat een sociale bewustwording? Of, of, Ik denk het wel. Nou, natuur is natuurlijk een heel uh, heet, heet uh, hangijzer ja. momenteel in Nederland. Wij maken ons allemaal druk om uh, wat er om ons heen gebeurt. Uh, we verstedelijken enorm, we hebben heel veel behoefte aan huizen, ja. maar... Uh, we beseffen ook allemaal wel dat natuur en milieu heel belangrijk is om te overleven in deze wereld. En dat gaan dus steeds meer mensen zien? Ja, ja. Uit ook jullie, jongere uh... mensen. Ja, zeker. zeker. Ik wil is... niet zeggen dat we geen mensen met baardjes hebben, want die hebben we wel hoor. <laughs> en ik, ben er, ik koester deze mensen, Natuurlijk. want het zijn nice. onze uh, grootste deskundigen uh, juist op het gebied van natuur en milieu. Dus ja. ik ben heel zuinig op die ja. mensen. Is het... Ja. Is het uh... ...van vader op zoon, van moeder op dochter... ...of komt er ook jeugd aanwaaien die dat ja. zelf verzint? Ja, ja, ja, dat komt ook aanwaaien. Ik ben zelf uh, helemaal uit niks. Ik ben helemaal niet zo natuurbewust uh, uh, opgegroeid. Ja, op een gegeven moment krijg je kinderen en dan loop je buiten... ...en dan vragen ze waarom is het gras groen... ...of uh, uh, waarom valt er sneeuw of uh, nou, dat soort zaken. En dan ga je nadenken over uh, wat er om je heen is. En ja. Dan, ja, dan word je vanzelf bewust... En ik ben er ook zomaar ingerold via een excursie. Dacht ik, ja, eigenlijk moet ik me toch uh, eens wat meer bezighouden met de uh, natuur om me heen. En zo ben ik lid geworden. En uh, binnen een mum zat ik in bestuur per ongeluk. Een ander wordt gewoon netjes lid. Dat was ook mijn idee, hoor. Ja. ja die trucken, die kennen we. Soms ja, gaat dat ja. zo, ja. Uh, nu, hou het even op de regio hier rondom ja. Randvoort. Ja. Dat kennen wij. Ja. En dan hebben we eigenlijk twee grote parken hier liggen. Zuid-Kennemerland ja. aan de noordkant. Ja. En aan de zuidkant hebben we uh, Waternet, dus ja. de waterleidingduinen. Ja. Die organiseren zelf ook excursies. Ja, klopt. Dus, uh, hebben jullie een vorm van samenwerking uh, ja. met deze organisaties? Ja, ja. nou, in het Nationaal Park is sowieso een hele uh, intense samenwerking. Uh, waar onze gidsen uh, de volwassen excursies doen. Dus dat is echt een goede, goede hechte samenwerking. Uh, samen met de boswachters zal ik ja. maar zeggen. Um, en uh, de, in Waternet doen wij ook excursies samen ja. met boswachters. Sowieso, ja. uh, wij mogen overal in Nederland excursies geven, maar we doen het altijd netjes maar, waternet, in waternet, waternet zal toestemming ja. moeten Klopt. geven daarvoor Klopt. Ja, dat klopt. Nou, ze hoeven geen toestemming te geven, maar wij vinden het gewoon plezieriger om, uh, om goed samen te werken. Ja. Overigens uh, zijn er een aantal boswachters uh, in beide uh, organisaties uh, die bij ons de gidsenopleiding hebben gedaan. Dat is een andere activiteit die wij doen, dus natuurgidsopleiding. Dat is een flinke opleiding. opleiding? Ja, dat is een zware opleiding die ja. duurt twee jaar. Waar je ja, bijna elke zaterdag wel kwijt bent ja. uh, aan Verdurende. praktijk en theorie, uh, een aantal weekenden. En je krijgt ook een echt diploma wat landelijk erkend is uh, en waar je echt heel trots op mag zijn als je dat uh, ja. haalt. Ja. Twee jaar uh, elke zaterdag bezig zijn, dat is toch uh, Ik vind het zwaar, ja. Ja, zeker. Ja. Als ja. je ziet bij elkaar optelt, zijn het al een, een week of wat, een, een, een normale Ja, cursus. zeker, zeker. Ja, zeker. en dan ook nog een examen afleggen. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Daar ben je wel een kalenderjaartje mee kwijt. Ja hoor, ja, zeker. Om, om dat te bereiken. Ja. Goed, maar dan heb je professionele gidsen. Eén uh, keer in de maand hebben we hier van Waternet Gerard Scholten, ja. Duinwachter. Ja, die is ook bij ons ook... vrijwilliger. <laughs> ja, die is ook bij jullie vrijwilliger. Ja, die is een van onze vrijwilligers. Ja. Ja. Oké, okay. ja. goed, want die vertelt dan ook heel smakelijk over allerlei excursies die ze zelf doen, maar ook die jullie doen. Ja, oh, okay. die is, Gerard is bij ons uh, geschold, zoals dat heet. En uh, uh, ja, is een zeer uh, gewaardeerde collega vrijwilliger. En doet ook excursies als vrijwilliger hoor. Nou, nou, hij, weet, ja. hij weet er ook echt, echt veel van. Ja, ontzettend. Hij, maar, Al onze gidsen. Hij zit natuurlijk uh, dag in dag uit in de duinen, vindt van alles, kan ja. erover nadenken, kan het opzoeken. Ja. Het, is, het is ook een beetje zijn werk, moet je zeggen. Ja, Klopt. Dus, uh, dus, uh, uh, Gerard heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Ja, ja, ik ken Gerard al heel lang. en Toen hij begon als boswachter. Ik ken hem van voor die tijd. Toen zei hij, voor jullie staat een gelukkig mens. Want ik mag van mijn hobby. En dat is de ja. natuur. Mag ik ja. mijn werk maken. Nou, dat, nou, merk nou, dat, dat, dat, dat merk je ook al. zien. merk je ook. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Nog, nog even. Dan komen we zo'n beetje aan het einde van het gesprek. Ik zie in jullie informatie. Heb je het over een groene winkel? Ja. Sowieso, waar is die? En wat wat kun je er zien of kopen? Ja, ja, nou, die winkel heeft geen vaste standplaats. Die winkel is een, een, een kraam met boeken en allerlei artikelen die je kunt gebruiken in de natuur. Kleine, uh, uh, hoe noem je dat, uh, vergrootglaasjes om onder paddenstoelen te kijken met kinderen. Ja. Ook boeken, ook uh, zoekplaten. En die kraam die staat met, ook weer met vrijwilligers uh, bij evenementen. Bij de, uh, uh, uh, bij de zeeweek uh, altijd ja. hebben ze een plekje. Maar bijvoorbeeld ook bij de jaarmarkt in Bloemendaal of bij uh, een ander groot evenement in een park. Mm. En dan zetten ze die kraam op. En dan uh, verkopen okay. wij daar spulletjes. Ja, wat bedreven ja. in, in Troffas, nou, we gaan straks naar het voorjaar toe, ja. Uh, uh, nestkastjes. Ja, dat verkopen we ook in die groene winkel. Als ik dat ja. in een tuin, nou, ja. ik wil toch wel een, ja. een nestkastje voor een speciaal soort vogel, ja. een vogeltje. Dan is daar de expertise bij jullie? Ja, absoluut. Daar is expertise bij die groene winkel. Maar als u naar de website kijkt, vindt u ook een verwijzing waar je die nestkastjes kunt laten bezorgen. Want IVN Nederland heeft ook dat soort zaken in het assortiment, zullen we maar zeggen. Dus u kunt altijd, ook via de website, dit soort zaken bestellen toch okay. wel een, een, een, een opmerking een, een kastje voor een speciaal soort vogeltje of, ja zo, een, een kastje, kastje is waarschijnlijk heel anders is een dan... ander kastje ja. dan een uilenkast of ja, ja, een ja ja ja ja ja een heel kleine opening klopt, klopt. vogels hebben behoefte aan verschillende openingen voor hun kastjes verschillende grootte van kastjes sommige vogels ja, waar je willen op hangt. ja sommige vogels uh, willen een dubbele bodem hè, want, uh, isolatie uh, nee hoor <laughs> voor uh, gevaar van andere vogels die weer nestjes roven ja ja je hebt je hebt bijvoorbeeld vogels zoals de specht die kan uh, onder een kastje kan die uh, inbreken bij een uh, nestkastje en dan uh, rooft hij het nest leeg, dat soort zaken gebeuren ja, ja, dus daar, uh, daar kun je, je rekening moet mee houden ja. Met de vogels. Ja. ja goed uh, ik, nou, ik, uh, over de, uh, de groene winkel wil ik dan nog even de website vermelden ja. www.ivn.nl schuinestweep zuid kennemerland ja dat, dat, is, is dat is de website van onze vereniging ja, waar meer, meer informatie te vinden is. Ook de excursies die we geven, maar ook uh, wanneer we waarmee bezig zijn. Dus alle plannen, uh, excursies, alle informatie kan ik ja, op die website vinden. Dat kunt u allemaal vinden. op de website vinden. Goed, dus dan moet je daar je vogelkastje maar zoeken, dan. Dat ik denk we. het wel. <lacht> Succes ja, bedankt daarmee. Bedankt voor je komst. Oké, okay, en ik wens u veel Lepen. eitjes. <lacht> Dank je wel. <lacht> Tot ziens. Tot ziens. We hebben het allemaal, hè? Roy Robinson, you ja. got it. you Dat was dan Roy Orbison met You Got It. Zo, jij weet een hoop van muziek. Ja. <laughs> Samen met Jules, hè? Want, uh, bedoel, uh... Ja, vergeet Ander uh, Sandberger Ja, als, oh, oh, zat hij in jullie team? Ja, Ivan Jongman, Ander Sandberger, Jacob en ik. Ja, ja. daar noem je toch wel vier cracks op? Eigenlijk is het al uh, een gewone zaak. Is voor de oneerlijk, ja, een ja. oneerlijke strijd. Nou ja, weet je, wij, wij, waren, wij waren geloof ik de enige die geen telefoon gebruikten. <lacht> nee, wat een maatstaan. Het werd, het werd ja. nog afgekeken ook, geloof ik. Dus, uh, het Dat, was echt... De mannen van Take five, die stonden heerlijk te soshamber en op, op het toilet. <lacht> Goed, laten we even teruggaan. We hebben het over raadje, plaatje. Dat is een uh, spel uh, uitgevonden door uh, CFM, ja? Nee. nee, nee, nee, nee. Het is uitgevonden door, uh, door, mijn, buurman, door mijn Buurman hiernaast. Ik heb het bij 4 geïnteresseerd. Ja, het is, bij 4 is het begonnen. Ja. Ik heb het samen met, uh, met Rob, uh, Robby Harms we hebben het een beetje vorm gegeven. En toen dacht, ik, nou weet je wat, we doen een uh, muziekquiz en dan tegen het team van CFM. En vorig jaar is dat gewonnen door uh, Take 5. Maar je weet hoe ze hoorn hebben. <laughs> en dit jaar hebben we ze, ver, hebben we ze op twee puntjes geloof ik, verslagen. Ja, ja. Alleen wij deden het zonder telefoon. Maar ja, Jullie hebben twee CFM'ers erbij, hè? Ja, ja, maar... <laughs> nou, je moet wel zeggen dat er heel veel kennis in zit. Maar het is, het is natuurlijk wel zo dat je zo'n quiz uh, moet spelen zonder telefoon, zonder computers. Gewoon ja. uh, ging om kennis, toch? Ja, dat, dat, is, uh, dat is de bedoeling van het hele verhaal. Ja. Ja, anders is het niet zo moeilijk. Oké, okay, maar vertel even voor degene die, die niet bij was, Hoe gaat het dan? Nou, te... het gaat als volgt. Uh, je, er zijn vijf rondes van tien, uh, tien fragmenten, geluidsfragmenten ja. van plaatsen die je dan moet weten. Ja, dat weet ik dan ook omdat we het eerste jaar, toen zaten we, Andor en ik, wel bij het CFM-team. Toen konden we ook glansrijk. Uh, dus, ja, natuurlijk. Ik ga nou niet zeggen dat het niet zo is. Het is zo. Ja ja, nee, nee, nee, nee. ja, ja, ik weet Goed, het nog, Maar of, ja. uh, dan moet je dus tien platen uh, dus, dus draaien. Dus, dat, dat, dat, dat wordt gedaan door Rob Smits. Die, uh, die keert dan zijn, uh, zijn muzieksysteem een beetje half omdat niemand uh, kan kijken van wat ja. er gedraaid wordt. Nou, en dan moet je dus. Uh, dat is vijf ronden. En uh, naarmate de, de avond een beetje voordat, Dan ligt de moeilijkheidsgraad ook een beetje achterin. Ja, dan uh, heb je ook nog uh, een paar algemene vragen die ook nog beantwoord uh, moeten worden. Wat, wat is een algemene vraag? Nou, een algemene vraag is uh, van hoeveel uh, landen, voetballanden, uh, staan genoteerd in de FIFA top 10 die, in het, uh, die bij het EK mee mogen doen. Dus als je uh, Brazilië en Argentinië gaat noemen, dan weet je dus dat je allemaal uh, de plank mislaat. Maar het, het gaat wel een beetje bezuiden, raadje plaatje, vind ik dan. Nou, kijk, dat zijn de bonusvragen, om het maar eens zo te zeggen. Als je die goed hebt, dan, dan verdien je gewoon vijf punten. Dus uh, zo, zo ongeveer zit het in elkaar. Degene die geen verstand van muziek hebben, dan ook die, die, die Ja, die we hebben, we we we hebben dan. Die kunnen, die kunnen ook vijf die punten. Één die punt verdienen. Even, één put, put. Manier, Eén put, put. Ja. En, en muziek in het algemeen, bekende nummers? Of, of zijn er ook van die, die speciale uitvoeringen? Uh, de... super, super divers. Uh, van huis tot straks. Ja, ja. Nee, maar ik ja. bedoel, je hebt nummers van de Stones die door anderen uitgevoerd zijn. Buffers. Ja. ja bijvoorbeeld. Zit dat soort bevallen. dingen erin? Of is dat vals spelen? Nou ja, het. Dat kunnen koffers zijn natuurlijk. Ja. Ik bedoel, het, het is natuurlijk niet zo dat dat uh, alleen maar uh, ja, gewone originele platen zijn. Er nee, nee. wordt gebeld zelfs. Er zijn altijd weer mensen die dan mij gaan bellen tijdens de uitzending. Ja, die mag je, die mag je dus ook niet opnemen. Nee, uh, ik neem hem ook niet aan, want uh, maar ik, voel, uh, ik heb hem op trailstand staan. Ik voel ja. dat hij overgaat. <laughs> dus... Waarschijnlijk krijg je nu commentaar van een, een tegenspeler. Ja, misschien anders Sandberg. Ik zou zomaar kunnen we ja, is... ja. zitten luisteren. Dat is klopt helemaal niet, maar goed. Ja. Hey, dat uh, is dus het derde seizoen begrijp ik? Of het tweede seizoen? Tweede editie. Nee, het is de derde. derde. Want Take 5 was vorig jaar en de uh, oh, ja, allereerste en editie uh, heeft ja. CFM zelf uh, ja. nog gewonnen. Dus, dus het, uh, het stevend af op, op een jaarlijkse traditie, een jaarlijkse wedstrijd. Volgend jaar wordt het vierde hè, met een F. Ja. ja. <laughs> hoeveel, hoeveel teams doen er mee? En hoeveel teams kunnen er mee doen? Want uiteindelijk moet je een keer vol zitten, toch niet? Ja, 60, Hoe ga je dan finale rondes doen? Ongeveer 60 man, gedeeld door 60 4 man, ja. ja. Gedeeld door 4 met een F. Ja. Ja, ja. <laughs> Dat is vijfste van ethische spelling Maximaal vier personen Maar ja, daar houden we een heleboel zich ook niet aan <laughs> Nee de Ineens vieren nou, omheen, ja. zie je vier met hele laag omheen Van die mensen die lopen dan zo uh, Zo heel drentelend door de zaak uh. Ander die had daar vooral veel last van Die stond met zijn blaadje Moest hij echt helemaal zo <laughs> opschrijven Want die werd gek van de afkijkers <laughs> oh, je... Uh, je hoort de muziek, je schrijft het op en je moet het later inleveren. Ja. Dus. En dan uh, gaat Rob uh, met, met nog iemand. Die gaan even bij zijn schoonouders zitten en dan gaan ze het even uitrekenen. En dan later wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, dat waren wij dus. En ja. we hebben gewonnen een etensbon bij Molly voor de ja. waarde van 100 euro. Helemaal goed. Dat is wel leuk. Ja. Maar hebben jullie ook beroepsafkijkers in jullie team? Nee. nee. Je hoort nee. geen spionnen rond. Ik, ik, daar ik, wa komen. ik was wel een uh, vals voorzegger. Vals voor. ja. Ja. Ja. Weet je wie het is? Dus, en dan wat veel gekreerd zeggen. Hij schreef ja. het nog op ook. Ja. Ja. Vals, vals voorzegger. Volgens mij was dat het verhaal met Elton John. Ja. ja. Dat zou wel kunnen in ieder geval. Er moest echt de echte naam van Elton John moest ook even uh, genoteerd worden. Uh, een gegeven moment was een, van, op, was een nummer van de Stones. En toen, toen vroeg ze, wie is dat? Hij zegt Frans Bauer. <laughs> nou, als je dan gaat schrijven, dan snap <laughs> nee, nee, nee, precies Het <laughs> was wel humor maar het, is, het is dus een, een, een, een kroegspel met ja. een, een serieus tientje Ja, dit, nou ja Die woord... dingen die je nu hoort, dat, dat valse voorzeggers, afkijkers uh, Ja, het zijn allemaal bloedfanatiek uh, bloed ja, Het is er wel fanatiek dan nou. ja. Uh, ja, dit soort dingen is wel leuk en Ja, het Een beetje spelen is wel leuk ja. Ik vind het klein van, beetje, een klein beetje, beetje, beetje moet kunnen. vind ja, ik. Ja. voorzeggen vind ik nog het leuk. eigenlijk. <laughs> ja, maar dat is, te kijken, als het echt te, te, te, te gek wordt, dan moet je het natuurlijk wel iets doen. Er zijn ja. ook een hoop mensen die doen nu niet meer mee vanwege dat uh, verhaal met die uh, mobiele telefoons. Die, uh, die, die, die vonden ja, er, ja, er eigenlijk niet zo gek veel meer aan. Ja, ja, ja, dat, dat, kan je, dat kan je bij een volgende editie, als je dat zou willen aanscherpen natuurlijk. Hier, nou zo. ja, ga met een plastic zak rondleven je mobiele telefoon in en je krijgt hem de afloop terug. dat kan je dus bij ja. Ja. Maar ja, maar dat was ook de, de bedoeling. Maar, uh, ik, heb, ik had het aangegeven omdat het vorig jaar natuurlijk uh, een beetje te klauwen, uit de klauwen liep. Maar dat is niet gebeurd helaas. En, uh, maar, ja, goed, maar goed. we hebben ze met, uh, met kennis verslagen. Ja. ja, dat wel. Dus, dus eigenlijk is het snelheid de kennis dan. Nou, uh, kijk, er zitten er, er zit er, er zit er natuurlijk wel. Er liepen daar wel een aantal mensen kijken. Uh, afgezien van ons eigen team, dan uh, waren ook uh, een hoop. Uh, Noemen ze dan een sterk team? Nou, ik uh, vind uh, uh, Rob Petersen, die, uh, die wist ook wel vrij veel. Mm -hmm. En uh, Joop van Nes bij uh, CFM, weet uh, wel. die weet ook, al, weet ook ja. wel vrij aardig wat. En dan had je bij Take 5, had je Michael Koes ook nog uh, rondlopen. Nou, dat is ook een misselijke jongen. Dus nee, het zijn misselijke. jongens die, die weten wel uh, wat er ja. over muziek heel veel af. Dus. Ja, en als je. Van is het niet weet, weet hij uh, zijn maatje van. Uh, daan, nou, daan, daan was gastheer. Uh. <laughs> hij loopt gauw weg. Ja. Goed, uh, raadje plaatje, de derde editie uh, gewonnen door jullie team. Ja. Uh, dus te, uh, team blijft hetzelfde team volgend jaar. Ja, maar, ik zou bijna zeggen: never change a winning team. Eh. Nee, nee, dat is zo. En wanneer is het gepland voor volgend jaar? Ja, misschien, misschien wil je de naam nog weten van ons team. Ja, ja, ja. ja. ja nou, ik durf het maar haast niet te vragen. Ja, we zullen zien. We, we zullen, zullen zien. zien. Ja, ja. Dat was de naam. Goed, dit ja, met een grote knipoog naar de T5, denk ik. Ja. We zullen zien. Ja, we zien ja. Goed, uh, Jules, goed, ja. We hadden je ook uitgenodigd om even te praten over een ander initiatief van jou. Ik ben ook gek op ijs, maar dan wel met slagroom, met stracciatella erin. Oh, dacht... Maar jij gaat iets anders doen met ijs. Ik dacht in de vorm van blokjes in de wereld. Ja. Ook. ook. Maar nee, uh, ik heb een ijsbaan aangelegd, met, samen met nog een paar vrijwilligers. Dat hebben we gedaan op het uh, terrein voormalig VV kantoren uh, gemeenschapshuis. Ja. En het is drie keer gigantisch misgegaan. Uh, we hadden verkeerde materiaal, uh, te weinig kennis en. Uh, door het volume van het water uh, was de bodem ontdooid en toen was het water steeds weggelopen. Nou, dus op een gegeven moment wou ik het opgeven. En toen had uh, David uh, zegt, We doen het nog één keer. Nou, toen heb ik, uh, heb ik het riegelreus aangepakt. Toen heb ik een bedrijf in Hillegom ge gebeld, Plast En ik zeg: uh, ik, ik moet goed plastic hebben. Dit keer, want ik heb het, uh, bij Stierhoofd plastic gekocht en dat was helemaal niks. En uh, dit en dat is er gebeurd. Toen dus, zei ja, nou dat vinden we zo'n uh, leuk initiatief. Uh, kom jij maar drie rollen halen. Zo. Dus die hebben we gewoon uh, te waarde van 950 euro uh, plastic meegegeven. Geweldig. En toen heb ik de uh, gebroeders Paap gebeld. En uh, die was gelijk enthousiast. Toen kwam Leendert met zijn grote shovel. Dus <laughs> het dwars door die hekken heen gerost. En die <laughs> heeft een bak gecreëerd met een bal. Ja, ik zag een bal liggen. Ja, en toen hebben we dat plastic hebben we aan elkaar gevouwen. Drie keer omgeslagen. Geniet. Vervolgens aan twee kanten met duct tape. Dat hebben we in die kou gelegd. Ik zag jullie tegen de wind in uh, neerleggen. Ja. ja. <laughs> Dat was even lastig. Ja. <laughs> en uh, nou, toen is de uh, uh, Alco Hogeveen van de brandweer die, uh, die heeft me gigantisch goed geholpen. Die, uh, oh, sorry. Hij is aan de bar, uh, ja. de telefoon. Die heeft me gigantisch goed geholpen en die uh, heeft continu.. Uh, ...heeft hij ons spullen gegeven dat we mm. vol konden spuiten. En zelf heeft hij ook het uh, nodige voor verricht. Ja. En nu hebben we inmiddels een ijslaag. Eh, en hoe was het met de sneeuw uh, gisteren? Heeft hij uh, ja, dit, die, wat roet hij het eten gegoten? Ja, dat was licht, uh, licht weggesmolten. Dus nu is het een beetje bobbelig, dus we moeten nog één laag eroverheen leggen. Okay. En dan kunnen de mensen morgen komen schaatsen. En dan staat daar ook... Uh, mm. Geweldig. Shaila's broodjes. Koek en ko soap. Ko koek en soopje lekker. Ja. Misschien dat Nop uh, nog een heel muziekje doet. muziekje doet of misschien CFM wel, ik weet het niet. Als je nou, uh, ik ben naar woensdag geweest hè? Ja? Als je daar dan aankomt en je zegt zelf, nou, ik, wou, ik wilde het bijna opgeven. Is het ja. echt een disaster als je daar dan aankomt? Ja, dat is verschrikkelijk. Ik, ik, ik zag dat zo in het kuiltje denk je, jeetje wat is dit allemaal gebeurd. Ik denk dat ik de laatste vier dagen 15 uur, 16 uur geslapen heb bij elkaar. <laughs> Continu s'nachts eruit geweest. En uh, vanochtend om uh, vier uur was ik er weer. Ja, en dan kom je kijken en dan liggen er allemaal stenen op, Ja, van domme van, die, van die sukkeltjes die uh, het beste het voor een ander, ja, dan breek je hart wel een beetje, ja, dan denk je van, uh, waarom nou? Ja. Maar wanneer komt nu die definitieve laag, vandaag? Ja, vandaag en vanavond nog eentje. Brandkier. Ja, we gaan er nu zeg maar een dun uh, spiegellaagje overheen gooien, dat die echt uh, spiegelglad is. En dan hoop ik dat morgen iedereen komt... Uh, ...om gezellig te schaatsen daar. Ja, wordt daar toegang uh, nee, gegeven? Nee, gewoon uh, geheel gratis. En op, en op eigen risico. Ja, ja, uiteraard. Uh, verlichting is niet nodig, neem ik aan straatverlichting. Is... Uh, we, we zetten uh, op die heeft twee uh, gekleurde spots toegezegd. Van die buitenspots. En die leggen we op het dak van die kar. Ja. Dus uh, dat er gewoon licht is op het ijs. En dan uh, is het tot acht uur s avonds uh, kan iedereen gewoon oh. lekker... Uh... Kok en Zopie is een kar? ja. Die zetten we de tijd. Ook geritseld ergens. Ja. Het is van uh, David, ik uh, weet zijn achternaam niet, die Visboer. Ja, oké. Okay. Die had een kar over. Ja, die heeft een kar en die, die was bereid om die neer te zetten. En dat heeft Shaila geregeld. Oké. Okay. Het is weer een, een, een echt zondoos initiatief. Uh, ja. We kijken, we zien een gat en we gaan er een, een ijsbaan voor Precies. maken. Precies. En iedereen die helpt weer vrolijk mee. Ja. ja, ik vind wel. Hoe krijg je de brand weer zo, uh, zo ver dat ze. Uh, dat kan doen. Gewoon vragen? Gewoon vragen. Uh, ja, ik geloof dat het me wel aardig af gaat regelen. <laughs> ja, ja. Nou ja, goed, maar ze moeten ook, uh, neem ik aan, water van de gemeente nemen. Het nee, op gewoon de uit, uit, uit ja, gewoon de, de brandkraan. Nee, ik heb, ik heb, ook, uh, ontzettend, uh, ik heb dit uh, samen verzonnen tijdens Raad een plaatje met Ander Sandbergen. Ik zeg, Ando, oh, tegenover. dan zit je goed. Ja, ik zeg, Ando, lijkt het niet leuk om uh, over een ijsbaan te maken. Hij zegt, ja goed, ik ga het regelen. Nou, dus hij heeft met Nico overlegd en die, die vond het gelijk helemaal te gek. En, uh, ja. Nou, de vorst, gang maar. de vorst houdt voorlopig aan. Dus, uh, ja. Dus, uh, jullie gaan een redelijke toekomst. Ja, en ik hoop ook moet... dat de scholen er uh, gebruik van gaan maken. Dat ze in plaats van uurtjes per gym uh, een uurtje gaan schaatsen. Ja. Wat, wat mij benieuwde was, dan is straks afgelopen, de vorstperiode. Uh, dat water gewoon in de grond weg laten lopen er ja. zit geen een geweldige uh, drainagepomp zit er op het terrein dus die, uh, die kan zijn werk dan nog even doen je trekt er plastic eronder vandaan en uh, klaar ben je ja, nee nou, ik trek het er niet eens onder vandaan <laughs> gaat het er? Nee, nee ook niet want ik wil het bewaren Misschien, ja, maar, ja, ja, je moet ja. het netjes opvouwen of rollen dan? ja want ik zie voorlopig nog niks gebouwd worden daar, dus ik kunnen volgend jaar weer schaatsen <laughs> ja, ja. nee wat ik wil doen dan is uh, laat ik alleen uh, het paard komen en dan trekken we het zeil ietsje naar achteren. En dan doet hij zijn bak achter een stukje wal. En dan leggen we het gewoon plat. En dan kan het langzaam... Oh, okay. ja, nee, nee. Geen milieuproblemen, niks Het is gewoon, het is gewoon, gewoon dus. Ja. Nou, nou we zijn dus morgen uh, gaat ze? Ja. Hartstikke goed. Ik hoop dat iedereen komt. Oh, Oké, okay. Jules, Heel ja. erg bedankt. Heel erg bedankt. We zijn alweer aan het uh, einde van het eerste uur, Ben. Ja. Wij gaan even... We gaan even, wij gaan ook pauzeren. Wij gaan pauzeren. Misschien krijg je nog een kopje koffie. Ja, ja, misschien wel, als het eraf kan. <laughs> we gaan een Friese neus halen. Ja, boodschapje. Met de hollies. Met de hollies. The air that I breathe.